Een goede bekende Oasis, zo heet haar laatste album. Eh, want ja, ze heeft er al verschillende gemaakt. Op de website Peaceful Radio vind je eh, haar website terug. En eh, ja, nou, natuurlijk veel meer eh, informatie. Zo ook gaan we terug in de tijd met Mantra's for the Young Hearts. Dat is Sarva, Anta en Children. Een hele bijzondere album uit 2005.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 www.purplepiano.com Oh, yeah.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 I'm at recordings artist, Darlene Coldenhoven, and thank you for listening to Peaceful Radio. At www.davidwaller.com.